De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, verlaat de politiek. Hij doet niet meer mee aan de verkiezingen in januari. Hij blijft wel aan tot er een nieuw kabinet is gevormd. Zo maakte hij bekend op een persconferentie. Barak heeft een lange carrière achter de rug in het Israëlische leger en in de politiek. In 1999 werd hij premier. Hij blijft premier tot en met 2001. En daarna was hij minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie.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 Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in de zogenoemde Facebookmoord. De rechtbank in Arnhem veroordeelde het meisje dat haar vriend opdracht gaf voor de moord op Winzie tot twee jaar jeugddetentie en haar vriend kreeg dezelfde straf. Het Openbaar Ministerie wilde dat de twee volgens het volwassenenrecht veroordeeld zouden worden, maar de rechtbank koos daar niet voor, omdat de twee meteen behandeld zouden moeten worden en dat kan niet in een gevangenis.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 Dat is weer nog van het zuid uit periode met regen en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral in de noordwestelijke helft van het land buien wordt ongeveer 9 graden. ANWB-verkeersinformatie viel op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat drie kilometer. En op de A20 bij Rotterdam in de richting van Hoek van Holland... staat tussen Knoopbunt ter en Rotterdam Centrum... 4 kilometer door een ongeluk. rechte rechterrijstok is ook dicht. Een uh, verkeer vanuit uh, Gouda naar Hoek van Holland... kan bij het Knoopbunt ter daarom het beste omrijden... door de A16 te kiezen en dan via de zuidkant van Rotterdam... naar de Benelux-tunnel te rijden. Door dat ongeluk op de A20 loopt het ook vast op de A16 naar Rotterdam... Tussen het knop met Kerk en het knop met het rechtse plein. Drie kilometer. Vara. Radio 1. De gids .fm, met Felix Murders. Goedemorgen. Honderdduizenden ouders slaagden vier jaar geleden een zucht van verlichting. toen ze het jaarlijkse schoolboekenpakket van hun kinderen niet meer hoefden te betalen. Maar het nieuwe kabinet draait dat terug. Er moet weer betaald worden. Wat gaat dat kosten? En is huren dan een oplossing? Of moeten we massaal naar de laptopschool? In Turkije staan tientallen advocaten voor de rechter... omdat ze Koerden hebben verdedigd. Bijvoorbeeld Koerdenleider Öcalan. Over die processen is weinig ophef. Slechts een klein groepje westerse advocaten... dat de rechtszaken bijwoont, maakt zich daarover druk. Twee van hen zitten hier zo aan tafel. En mag je de onzekerheid van kinderen gebruiken... om je product te verkopen... Daarover straks reclamespecialist Charles Borremans. De storm is gaan liggen, maar probeer het toch maar een keer. Surf naar degids.fm. Het dodelijk schietincident bij een kickboxschala in Zuidaard... en het gedoe rond Badahari hebben het toch al negatieve imago... van het kickboksen verder verslechterd. En daar gaan die kickboxers en de kickboxscholen nu iets aan doen. Er is een manifest opgesteld om de verloedering tegen te gaan. Aan de lijn heb ik initiatiefnemer Ibrahim Wijbinga. Hij is CDA-raadslid in Eindhoven. Meneer Wijbinga, goedemorgen. Goedemorgen. Dat manifest, wat staat erin? Het manifest roept op, met name ook bij de kickboxers zelf om tot het zelfverenigend vermogen te gaan. En roept eigenlijk ook op om tot een sterke structuur te gaan komen voor deze sport. Ja, op welke manier dan? Uh, door één overkoepelend orgaan te gaan organiseren die alle bondjes, et cetera, overbodig zou moeten maken. Eén grote bond. Zonder criminelen. Wat zeg je? Zonder criminelen. Het liefst zonder criminelen, ja. Dus daar doen we ook voorstellen voor. Dus uh, dat, dat bestuurders die daar uh, voor een aanmerking zouden moeten komen... Uh, moeten gewoon een uh, VOG, een uh, bewijs van goed gedrag, kunnen overleggen. En zodra er maar iemand iets met drugs of alcohol te maken heeft dan? Dan uh, hoort je niet bij ons thuis. Nee? Nee. En ik zie ze soms ook wel eens lopen in van die uh, ongelooflijk agressieve kleding. Ja. Die kickboxers. Dat wordt dan nou, wel ja, getolereerd? Ja, die kickboxers, maar met name ook binnen galas. Hè. Uh, er wordt ook vaak gered op de, over de 1% motorclubs die er ook wel eens komen. En, nou ja, goed, dat brengt toch wel een bepaalde imago. Met zich Mee een bepaalde sferen uh, wordt er dan binnen een binnen kickbox binnengebracht. Maar ook mensen die uh, opkomen bijvoorbeeld in een Feyenoord-shirtje of een Ajax-shirtje. En ja, dan moet je jezelf wel even afvragen. Want wat, wat, wat is nou nog de sport en wat is nou de bravoure en de agressie eromheen? Eindhoven. Dus PSV-shirts zijn toegestaan. Maar voor de rest komen de kledingvoorschriften. Uh, het liefst wel, ja, daar willen we wel op, uh, op anticiperen. Nu heeft u zelf op niveau een aan kickboksen gedaan. Merkte u toen al dat er een crimineel sfeertje rond die sport hing? Nou, ik heb, wel, ik heb natuurlijk wel eens gemerkt uh, dat, uh, dat uh, bij een gala waar uh, op een gegeven moment boxers niet werden uitbetaald... dat mensen met de huisarts weggingen. Dus dat zijn wel dingen waar je wel eens denkt, van, nou ja, gebeurt dat ook bij andere sporten? En waarom trekken die kickboksgalers uh, dat soort fouten types aan, dat soort zware criminelen? Nou ja, on on onder andere ook omdat er geen goede structuur is. Uh, en dat uh, de, de sport daardoor ook heel erg kwetsbaar is voor, voor andere invloeden... die je niet bij andere sporten 1, 2, 3 uh, zo ziet. Maar misschien heeft het ook te maken met het gewelddadig karakter van de sport? Nou ja, maar dan heeft het boksen ook en dan heeft het taekwondo ook. Uh, maar bij taekwondo uh, is het ook allemaal binnen de ring, uh, is, is, is daar geweld. Uh, maar buiten heb je hele nette sponsoren. En dan zitten mensen die gaan daar gewoon naartoe uh, voor de sport. En, en zelfs een Olympische sport. U wil die sport opschonen? De vraag is of dat gaat lukken, want ja. je kunt natuurlijk niet het hele publiek gaan screenen. Nee, maar we proberen wel een shifting te maken dat de sensatie in dat opzicht eraf gaat. Waardoor je op een gegeven moment dat mensen ook weer gewoon weer voor de sport gaan komen. En voor de sportieve uitdagingen die daar zijn. Dat klinkt misschien heel erg naïef, maar het is wel brood nodig. En dat heeft gewoon ermee te maken dat de sport waar echt honderdduizenden aan, aan beoefenen hier door het hele land. Dat, dat we het daar niet over hebben. Maar we hebben het alleen over die verschrikkelijke incidenten die je zojuist ook opnoemde. En nu hebben we het gehad over de mensen die op die evenementen afkomen. Maar hoe zit het met de kickboxers zelf? Badahari bijvoorbeeld is niet de eerste kickboxer die met crimineel geweld in verband wordt gebracht, natuurlijk. Nee, nee, alleen uh, daartegenover staat wel dat die jongen ontzettend veel aanzien heeft, ook bij jeugd. En uh, ja, goed, ik kan geen oproep naar de, naar, de, naar de man zelf doen. Maar ja, over het zelfverenigend vermogen is dus ook uh, kritisch in de spiegel gaan kijken. van hoe, hoe hier in de samenleving staat. En wat. Ja, wat voor bereik je hebt. En deze, deze man heeft ontzettend veel bereik. Uh, maar dat slaat nou ook op over, over de hele sport. Waardoor een hele hoop kickboxers zich uh, moeten verantwoorden voor daden van anderen. En daar zijn we een beetje klaar mee. Dus één rotte vis, denk ik. Nou ja, misschien wel meer, uh, meerdere rotte vissen. U heeft dat manifest nu. Valt dat goed in de kickboxwereld? Zijn er al veel ondertekenaars? Ja, er zijn al veel ondertekenaars van uh, gewone meerdere uh, bokscholen. Uh, en uh, verspreid ook uh, door het hele land. En we durven toch wel te zeggen dat, uh, ja, dat het niet de minste zijn. En dus dat het uh, manifest echt wel gewicht heeft. Ibrahim Weibiga is cda raadslid in Eindhoven... over het initiatief om kickboksen geweldloos te maken. Daar komt het in mijn woorden gezegd op neer. Hartelijk dank en veel succes. Dank je wel. Voilà. Nou, de Schoolboeken voor middelbare scholieren zijn nu nog gratis... maar als de kabinetsplannen doorgaan, niet meer. Dan kost het de ouders naar verwachting zeker 300 euro per kind per jaar. Steeds meer scholen experimenteren inmiddels met tabletcomputers... met daarop digitale schoolboeken. Scheelt een zware boekentas en misschien ook een forse rekening. Verslaggever Robert-Jan Boy zoekt het uit. Robert-Jan, goedemorgen. Ja, goedemorgen Felix. Ik ben hier uh, bij Van Dijk Educatie in Kampen. Mm -hmm. een van de grootste schoolboekenleveranciers van uh, Nederland. En ik zie ze hier liggen in een hele grote hal. Stellage na stellage. En moet je hier eens zien. Getal en ruimte, 2 HVVO. VWO. Dat wiskundeboek komt mij uh, zeer bekend uh, voor. Directeur Van der Wind staat naast mij. Ja, dat is wel interessant hoor, hè? kwadratische ja. formules, van, eh, Leiden. Ja, blokkels. meneer Van der Wind, die houdt ervan. Zo meteen ga ik even Zekeken. verder met hem praten. Maar eerst gaan we even naar uh, Leeuwarden, naar het christelijk gymnasium uh, bijers d Een van die scholen die bezig is met zo'n uh, tablet uh, pilot. Luistert u die even mee, uh, meneer, meneer Van der Wind? Ja? Kun jij je lachen nog houden? Uh, jawel. Met grote moeite volgens mij. <laughs> Klopt. Ik zag het wel. Ik weet niet waarom ik moet lachen. Ja, nee, maar ik zag juist dat de juf van alles aan het uitleggen was. Ja. En jij was gewoon wat anders doen aan het doen met die tablet. Klopt. Je was een spelletje aan het doen. Nee, dat niet. Oh, wat dan? Twitteren en zo. Twitter en zo. Dat gebeurt nogal vrij snel misschien met zo'n tablet in de klas. Op zich? Ja, op zich wel, ja. Tijdens de les ook. En zo zitten ze hier, klas 1c... Op de bovenste etage van het uh, oude gymnasiumgebouw... met een mooi uitzicht over Leeuwarden. Je kan de huisjes zo zien liggen. Maar ja. nou, ze hebben natuurlijk alle aandacht voor, uh, voor de tablet. En daarnaast zie ik die zware tassen hier. Dus dan mag ik even kijken. Oh, dat is zo'n zware tas. Maar ja, misschien is de toekomst wel... om aandachtskunde, geschiedenis, et cetera... gewoon alles op een tabletje te doen, hè? Ja. Het bevalt voor de rest van goed, overigens? Ja, op zich wel, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Even kijken of mevrouw Wiersema nog alles onder controle heeft. Ik heb alles onder controle. Ja, de leerlingen hebben toch een beetje een deuk hoor, mevrouw Wiersema. Echt waar. Nou, dat, het is fijn dat ze vrolijk zijn, toch? Ja, maar toen u net bezig was hier met een uitleg... Ja. werd hier gewoon een spelletje gedaan. Nee, toch. U werd getwitterd. Dat, dat was op dit moment nog niet eens zo erg. Maar ja. ik ga ze nu wel aan het werk zetten. En dan weet ik zeker dat er niet meer getwitterd wordt. Nee. nee maar dus... u geeft Nederlands? Ja. Het boek staat op de tablet. En meer is het voor alsnog niet. Want meer biedt de uitgever nog niet. Dus uh, hier moeten wij het mee doen. Ja. En voor de leerlingen is het dan, heeft het het voordeel dat ze geen boek meer hoeven mee te sjouwen. Geen zware boekentas. Geen zware boekentas meer. Een fijn, compact uh, dingetje in je tas. Waar... En voor de ouders wellicht dat ze straks niet zoveel geld hoeven te betalen. Dat is voor ons geen argument geweest nee? om hiermee te gaan werken. Nee. Want ik geloof er niets van dat schoolboeken goedkoper worden. Aha. Dat is niet zo'n leuke mededeling. Nee, maar ik denk wel een realistische mededeling. Hoe komt dat eigenlijk? Want je zou zeggen één boek zet je op een tablet. Ja. En dat kopieer je of dat verspreid je verder, ja. et Ja, maar dat is natuurlijk uh, commercieel niet interessant voor een uitgeverij. En een uitgeverij zou altijd kijken naar uh, winsten, ja. uh, mogelijkheden. Dus die uh, zullen zeker uh, daarvoor uh, een, een flink bedrag vragen. Dus ik denk niet dat het een besparing oplevert. En wat levert het voor de rest dan op, behalve dan een minder zware tas? Een minder zware tas, dat is dat, prettig ja, voor de leerlingen. Goed, maar voor, voor u bijvoorbeeld het als docent? Is, voor mij uh, zou, is het dat ook natuurlijk. Maar het is ook zo dat je gewoon leert werken met materiaal van de toekomst. En we zien allemaal dat die tab tablet uh, meer en meer terrein uh, wint. En uh, we zien ook dat er veel minder papier gebruikt wordt. En dat is natuurlijk ook vanwege milieuaspecten heel goed. Mm -hmm. Dat we minder papier gaan gebruiken. Lukt het, dames? Ja, hoor. Wat is er zo komisch aan de werkwoordsvorm? Heel veel. Ja, kippen nou, kip is geweest. Kakelen. Heerlijk, hè, meneer Van der Wind. Dat giechen in zo'n uh, klaslokaal. Nou, wat ik in ieder geval heel leuk vind om, om te horen... is dat zowel de docenten, mevrouw Wiersma... als de leerlingen enthousiast worden van de mogelijkheden van uh, ja, de nieuwe technologie. Maar wat gaat er met de prijs van de schoolboeken gebeuren? Gaat die prijs inderdaad omlaag door deze technologische ontwikkelingen? Nou, als ik heel eerlijk ben, het lijkt mij sterk. He, er komt een apparaat bij, dat kost geld. En ja, de inhoud van de schoolboeken moet ook ontwikkeld worden. Dus um, ja. ik weet, het klinkt natuurlijk uh, verdacht uit mijn, uh, uit mijn mond. Maar, commerciële uitgeverij, wat mevrouw Wiersema zegt, bedoelt u? Nou, en, en ook distributeurs. Wij zijn natuurlijk gewoon commerciële bedrijven die uh, ook hun geld moeten verdienen. Maar... Uh, als ik even los daarvan uh, naar deze situatie kijk... zou het mij niet verbazen als het misschien voor het huidige budget kan... maar misschien ook wel uh, duurder wordt. Het kan niet goedkoper. Nou, uh, misschien met minder boeken uh, werken. Maar ja, uh, wij, wij zien daar niet veel, uh, niet veel mogelijkheden toe. En ik denk dat de nieuwe technologie eerder kosten uh, met zich meebrengt... dan dat hij de kosten zal gaan reduceren. Kortom, niet zo'n uh, leuke, vrolijke mededeling hier tussen de schoolboeken als het om de prijs gaat? Nou, ik denk niet dat het om de prijs gaat. Uh, maar ik, wij, wij zijn wel heel enthousiast en veel mensen met ons... over de mogelijkheden die, die het biedt. Uh, dat je op een hele andere manier kan leren, op een leukere manier kan leren. En dat spreekt denk ik heel veel mensen aan. Zowel docenten als, uh, als leerlingen. Lekker giegelen in die schoolbanken. Ha! Wat een lekkere onschuldige tijd toch. Zeg, Dank u wel. Uh, graag gedaan. Zeg meneer Van der Wind van Van Dijks Boekhuis in Kampen... tegen verslaggever Robert Jan Boy. Op 21 september vorig jaar kwam het bericht in de wereld dat ze ermee stopten. Maar gelukkig is hier nog een uitgebreide verzameling. R.E.M. Live van de CD Reveal, die kwam uit in 2001. En dat was natuurlijk een nummer van R.E.M. De Gids. In Turkije staan een heleboel advocaten terecht... omdat ze Koerden hebben verdedigd... die banden zouden hebben met een terroristische organisatie. Advocaten Hans Langenberg en Wisdan Yildirim van het Fair Trial Watch... die waren eind vorige week in Ankara... om te kijken of die advocaten daar wel een eerlijk proces krijgen. En ze zitten nu hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor proces heeft u precies bijgewoond vorige week? We hebben het proces bijgewoond van in principe vier verdachte advocaten... die in 2009 zijn aangehouden op beschuldiging... Uh, banden met een terroristische beweging. Wat stelt dat voor, die banden met een terroristische beweging? Dat is wat wij ons ook afvragen als we kijken naar het bewijs wat dus door het Openbaar Ministerie wordt aangehaald. En dan blijkt het dat het gaat om telefoontaps en dat zijn gesprekken tussen cliënten en de advocaten. En daar wordt nu van gezegd, dat komt dus daaruit al dat bewijs wat we hebben. En die cliënten, dat zijn de, dat zijn de terroristen? Ja, dat zijn dan mensen die uh, verdacht worden van activiteiten. Bijvoorbeeld studenten die gearresteerd zijn tijdens een uh, pro-Koerde uh, manifestatie. En dat zijn ja, die... allemaal Koerden ook, die... ja. waar het ja. over gaat? deze vier advocaten die we nu hebben gezien en die dus nog uh, beschuldigd worden, dat zijn ook Koerdische advocaten. En er staan dus veel van die Koerdische advocaten terecht in, uh, in Turkije. Ja, je moet twee... Uh, onderscheiden maken. Je hebt sinds november vorig jaar zijn er 44 advocaten opgepakt. Ook omdat zij verdacht worden van terroristische activiteiten. lid van een terroristische beweging. En die advocaten die hadden dan volgens het OM allemaal met Öcalan te maken. Öcalan is de leider van de PKK. die op een eiland zit en waar eigenlijk niemand. Die is veroordeeld en die, die zit zijn straf nu uit, ja. Levenslang geloof ik. Hè? Ja. Op een eiland voor de Turkse kust. Ja. Dus die komt er nooit meer vanaf. Die is verbannen. Ja, nou ja, goed, we hopen dat het ooit nog een keer anders zal gaan in Turkije. Dat ook dat soort mensen, wat je er ook van mag denken... dat die in ieder geval gewoon ook recht hebben... om een deel van hun leven gewoon weer een vrijheid door te brengen. Maar die 44 advocaten die werden allemaal in verband gebracht met Öcalan. Wat, wat hebben die met Öcalan te maken gehad dan? Ja, ja, dat... is, ja. ja ze, hebben, ze werken uh, bij een uh, advocatenkantoor, Astrid-Hokuk-bureau zo. En... Uh, maar niet alle hebben Öcalan uh, uh, uh, bezocht of zijn met Öcalan in gesprek geweest. Dus uh, ja, uh, uh, het dus zijn allemaal gelineerd aan die advocatenkantoren. En juist omdat ze op dat ene kantoor werkten, zijn ze allemaal opgepakt. En ja. moeten ze ook allemaal terecht staan. Ze staan allemaal terecht. Dat is dat natuurlijk wel typisch, of niet? Nou ja, daarom denken wij, en dat is nogmaals... Ik ben daar nu als waarnemer uh, drie keer bij geweest. Samen ook met Lawyers for Lawyers. Dat is een andere organisatie uit Nederland. En met... Iets van 50 internationale waarnemers. En het punt wat je daar dus ziet. is dat het, die zaak. de Istanbul-zaak. daar kun je van zeggen dat is een politieke zaak. Istanbul, want daar uh, vinden die processen allemaal plaats. Ja, ja. Daar, Dus die 44 advocaten. waarvan er nu nog geloof ik 32 vastzitten. En een aantal zijn op vrije voeten gelaten. Het andere proces. Dus, tegen die vier advocaten. dat vindt plaats in Ankara. En daar zijn we dus nu vorige week geweest. Maar die worden eigenlijk van hetzelfde beschuldigd? Nou, het was wel de ja. eerste keer. dat men met. Dat soort arrestaties te maken kregen in 2009. En later is er een arrestatiegolf geweest van andere beroepsgroepen, die allemaal zeg maar, gelinkt werden aan de Koerdische beweging. En dat zijn journalisten zijn dat geweest, dat zijn mensen van uh, mensenrechtenorganisaties, vrouwen van vrouwenbewegingen. Want oh, die mensen zijn opgepakt. Die zijn allemaal opgepakt. Er zitten op dit moment ongeveer 9000 mensen in de gevangenis. U bent al eerder in Turkije geweest hè, om processen te volgen. Ja. Wanneer? Ik ben in 2010 voor de eerste keer geweest. Ik ben in 2011 ben ik nu vier keer geweest. En in 2012 ben ik nu ook de derde keer En hoe kun je dan merken, afgezien van het feit van de beschuldigingen natuurlijk, die mogelijk kant nog wel raken, maar dat het hier echt om politieke processen gaat. Kun je dat ook merken in de, in de rechtszaal zelf? Ja, nou ja, een van de mooiste voorbeelden die je krijgt is het gedrag van de voorzitter van de rechtbank die maakt altijd bij die politieke processen een vrij kort af indruk. En als er Koerdisch gesproken wordt, dan draait hij de microfoon uit. En dan zegt hij, hier wordt geen Koerdisch in deze rechtszaal gesproken. Dat is best begrijpelijk, want ook in Nederland moet je Nederlands spreken. Alleen, de politiek heeft het ervan gemaakt... dat er dus nu ook door die advocaten die verdedigd worden... maar ook degene die ze verdedigen, dat ze daar veel aandacht aan besteden. Mevrouw Yildirim, in, in Nederlands strafrecht is het zo... je bent pas schuldig uh, op moment dat het echt ook bewezen wordt. Hè? Of, tot die tijd ben je onschuldig. Ligt dit in Turkije precies andersom? Nou ja, als ik uh, kijk naar die vier uh, advocaten... Uh, ze hebben dus een jaar lang hun uh, uh, werk niet mogen doen. En uh, uh, uh, ja, dus één jaar lang geen advocaat zijn... voor die politieke gevangenen. Geen gevangenisbezoeken. Die zaken zaten gewoon op hun gat. Dus... Uh, ze zijn min of meer al veroordeeld, lijkt wel. Ja. Ze hebben zoveel schade opgelopen. En wat ik afgelopen week tijdens die zitting ook merkte, dat uh, de verdachte advocaat die vertelde over die bewijsmiddelen, uh, die bewijzen, en hij, hij gaf redenen van ja, dat het niet klopte en dat het die, die verdachte, die, uh, dus die getuige die, die verklaring had gelegd afgegeven dat ja. dat ook gewoon eigenlijk een leugen is. Nou, één voor één, als je dat zo bekijkt... dan denk je van, wat klopt er dan wel? Ja, dus Op basis er komen allerlei bestondingen... van het Openbaar Ministerie uit in Turkije... daar klopt eigenlijk helemaal niks van. Althans, wat jullie als waarnemers daarvan zouden kunnen zien. Nou ja, ik heb natuurlijk wel met de verdediging gesproken... en ik heb zijn, zeg maar... Uh, pleitnotitie heb ik uh, bekeken. En ja, dat is een zuiver juridisch betoog. En er zit dus wat dat betreft geen enkel politieke idee achter. Hij zegt gewoon, nou jullie bewijzen dat mevrouw contact heeft gehad met die en die cliënt. Nou, dat is toch logisch? Het is haar cliënt. Yeah. Mag ze daar dan niet mee praten. En hij maakte ook ergens in zijn uh, pleitnoten, maakte hij de opmerking van een arts die een PKK zeg maar, beter maakt of gaat behandelen, Wordt die dan ook aangezien als iemand die met de PKK vereenzelvigd wordt? Dat soort dingen. Kennelijk wel. Kennelijk gebeurt dat of niet? Nou, nou in ieder geval bij de advocaten heb ik het idee... en nou dan praat ik als jurist-advocaat... dat ze heel, heel veel uh, bewijsmateriaal bij elkaar geraapt hebben... om maar iets te kunnen doen. En deze vier advocaten, even voor de duidelijkheid... hebben die ook banden of binding op de een of andere manier met Öcalan? Nee, hun enige band is dat zij Koerdische verdachten... Verdedigen. Maar dus welke advocaat in Turkije gaat dan nog zijn handen branden aan een, een, een Koerdische cliënt? Nou ja. ja, dat is eigenlijk een soort waren, waar, waarschuwingssignaal. Naar, dat zegt Filis die terecht staat, terechtstaat, ook het is eigenlijk min of meer zo'n waarschuwing... naar die jonge advocaten. van: kijk, als jij dit soort jongens en meisjes verdedigt... advocaat bent van dit soort uh, jongens en meisjes... dan uh, staat dit je te, te, te, te, te verwachten. Dus uh, zij heeft ook aangemerkt van, uh, van heel veel jonge Koerdische uh, verdachten... die... Uh, uh, Wisten niet uh, dat er zwijgerecht was. Zij uh, wees daarop. En uh, op een gegeven moment uh, werd ze daarvan uh, beschuldigd: van ja, waarom doe je dat? Bij de uh, terror, terreureenheid. Dus het is een hele rare werksituatie. Als zij zo in sfeersituatie uh, vertelt: van ja, dit en dit kom ik tegen, dan denk ik van. is ook geen prettig, prettige situatie. Nee. Jij komt bij die terreureenheid, die politie, en op een gegeven moment ben je verdachte en dan sta je daar. En dan hebben zij heeft er uh, gebruik gemaakt van haar zwijgrecht. Maar uh, ondertussen is er wel honderd vragen op haar afgevuurd. Is er veel belangstelling in de rechtszaal voor Ja, er is veel belangstelling onder de in ieder geval de beroepsgroep zelf. Die zitten daar massaal aanwezig. En wij waren deze keer waren we met uh, in totaal bij dit proces met zeven internationale waarnemers. De Nederlandse ambassade was aanwezig als uh, waarnemer en ook een uh, vertegenwoordiger van de EU. En moet ik me voorstellen dat het helemaal opgepakt zit, Hutje bij mutje? Nou, dat was nee, in Istanbul niet. was dat Gelukkig. wel het geval. En daar had men zoveel internationale waarnemers... dat de familieleden van die 44 advocaten die konden er niet meer bij. Dus vanuit het buitenland is er ook voldoende belangstelling. Maar van, vanuit Turkije zelf? Ja, vanuit ook. Turkije is er ook ja. veel belangstelling. Ja? ja, heel veel advocaten uit verschillende delen van uh, Turkije. Uit Adana, uit Istanbul waren daar ook. En daar wordt ook veel uh, in de pers over geschreven, over deze processen. Uh, er wordt wel uh, geschreven. Afgelopen, nou, de, dit proces heb ik niet ge, kunnen, na kunnen lezen. Uh, van afgelopen donderdag. Maar um, het proces in, uh, in Istanbul in de zomer. Maar ja, dat wordt dan ook meteen bombastisch gebruikt. Van uh, ja, dus een terroristische organisatie. Worden Ze worden in de media ook zoals een uh, al veroordeeld. Dus. De journalist, de journalistiek vind ik ook een beetje gevaarlijk. En worden omgang. ze ook veroordeeld? Is dat de verwachting of worden ze toch vrijgesproken? Ik verwacht in de zaak van Ankara verwacht ik een, een lichte veroordeling voor de mensen... omdat ze al acht maanden hebben gezeten, eentje ervan... Er zijn allerlei wetswijzigingen op dit moment... en dat zou in het voordeel kunnen werken van deze vier verdachten. Wat er met de advocaten in uh, Istanbul gaat gebeuren... ik denk dat je daaruit moet gaan van een veroordeling... van minimaal 10 tot 15 jaar. Dat is veel. Dat dat is heel voor veel. mensen die gewoon hun werk doen. Want ze zijn niet zelf lid van... Nee. Nee, dat, dat weet u dat, zeker? Ja, dat weet ik zeker, ja. Van Ze kunnen wel lid zijn van een, politieke, van een politieke partij, maar die is legaal toegestaan. Er is in 2010 is er een uh, massa-arrestatie geweest van 155 mensen. Die waren allemaal legaal gekozen voor de Koerdische partij. Die mochten ja. meedoen. Die zijn achteraf gebleken gewoon uh, afgeluisterd. Dan dat soort praktijken gebeuren. Gelukkig dat er internationale waarnemers zijn. En ook goed dat de Nederlandse ambassade bij die rechtszaak betrokken is. Hans Langenberg en Vishnu Yildirim, hartelijk dank. Jullie zijn van Fair Trial Watch. Zometeen nog goddelijk licht met een spiritusbrander. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De voorzitter Jacques Rogge heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot commandeur in de orde van Oranje Nassau. De 70-jarige Rogge kreeg de onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de sport. Het lintje werd in Amsterdam uitgereikt door minister Schippers. De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak, verlaat de politiek. Hij doet niet mee aan de verkiezingen in januari. Hij blijft wel aan tot er een nieuw kabinet zit. Barak werd in 1999 premier. Daarna was hij minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. De vereniging Eigen Huis wil dat mensen met een aflossingsvrije hypotheek... meer tijd krijgen om over te stappen naar een spaarhypotheek. De deadline van 1 januari, die de Tweede Kamer heeft gesteld... komt volgens de vereniging te snel. De vereniging pleit voor een nieuwe deadline op 1 juni. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins is in Duitsland opnieuw aangeklaagd voor moord. Het Openbaar Ministerie in Dortmund wilde 91-jarige Bruins vervolgen voor moord op een verzetstrijder in 1944. En dat was in de buurt van Appingedam. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het Knoppen plein en Rotterdam Centrum staat 4 kilometer. Ze zijn nu nog bezig met een uh, onderzoek en daarom is de rechterrijstrook dicht. Verkeer vanuit uh, Gouda naar Hoek van Holland kan het beste omrijden... door bij Knoppen plein voor de A16 te kiezen... en dan via de zuidkant van Rotterdam naar de Benelux tunnel. Door die file op de A20 loopt het ook vast op de A16 naar Rotterdam. Voor het Knoppen plein staat 2 kilometer. Dit is de gids.fm met Felix Murdoch. Tot 12 uur nog. Hoezo, armoede? Nou, dat is het thema deze week op radio en televisie om aandacht te vragen voor de oorzaken van armoede. En ik stel zometeen de vraag: waar ligt de armoedegrens? kloppen de cijfers over de aantallen armen wereldwijd... en worden die cijfers wel eens misbruikt. En de onzekerheden van kinderen inzetten in reclames om meer te verkopen. Hoe oorbaar is dat? Nou, voor het 12 uur is weet u alles. Eerst Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed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 I kiss wine, it's on me. I shake this world on my shoulders. Come on, baby, that laughs on me. Stay in the streets for this time. And they'll be carving you up, all right. You say you gotta stay home. Ik geef hem mee naar de website, dan zie ik de clip van het nummer, Dancing in the Dark, en, en dan zie je hem echt nog als een broekje voor duizenden mensen staan en die luisteren naar het nummer dat in 1984 voor het eerst werd uitgebracht, toen in Nederland niets of nauwelijks iets deed, maar een jaar later werd het heruitgebracht en toen kwam hij in één keer op nummer twee terecht in de Nationale Hitparade. Dat zegt mij iets. Vara, de gids.fm de wereld ontvangen. Willem Frank ten Oud met een paar onderwerpen vandaag. Willem Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Syrië is het eerste doel van de reis met een vrachtvliegtuig geloof ik. en het doel van deze reis dat was Damascus wat je hoorde dat was een, uh, een landende Ilyushin IL 76 een enorm vrachtvliegtuig van Russische makelij en dit toestel dat is uh, van, uh, van de Syrische luchtmacht en het heeft dit toestel heeft in juli en september een aantal interessante vluchten gemaakt dat meldt een Amerikaanse onderzoeksrubriek op internet dat is ProPublica zij, uh, zij hebben daar vandaag een bericht over ProPublica heeft de vluchtgegevens in handen gekregen die erop wijzen dat dit vrachtvliegtuig voor 240 ton aan heeft vervoerd van Moskou naar Damaskus. En dat toestel dat zou elke keer een grote omweg hebben gemaakt. Een bocht eigenlijk om Turkije heen. En dat was niet vanwege het uitzicht uh, dat ze dan hadden in, uh, in Azerbeidzjan, Iran en Irak. Want daar ging de vluchtroute overheen. Ze wilden natuurlijk voorkomen dat ze eventueel boven Turkije uh, gedwongen zouden worden om te landen. Dat maar is je zijn net toch 240 ton aan bankbilletten. 240 ton, ja. Dat, dat moet een enorme hoeveelheid geld zijn. Ja, hoeveel dat precies is, dat wordt niet duidelijk. Uit de vluchtgegevens, het kan gaan om buitenlandse valuta, om euro's of, uh, of dollars bijvoorbeeld. Maar het kan ook gaan om Syrische ponden. Die werden voorheen in Oostenrijk uh, geperst, dat geld. Uh, dat mag niet meer vanwege EU-sancties die zijn afgekondigd. Nou, Assad heeft dat geld natuurlijk, dat contant geld, heeft hij wel heel hard nodig. Want de Syrische economie ligt in duigen. En dan wordt het belangrijker om contant geld uit te kunnen delen. Bijvoorbeeld, hè, Hij wil zijn uh, oorlogsmachine laten draaien. Dus dan moet hij zijn soldaten natuurlijk wel kunnen blijven betalen. Nou, je ziet dat uh, Washington en de EU doen uh, met alle handen sancties. Proberen dat Syrische regime te ondermijnen. En Moskou heeft, dat blijkt maar weer, een andere agenda. Tot zover het Midden-Oosten. Je gaat verder naar het Oosten. Ja, verder nog richting India. In het zuiden van India is de pelgrimage naar Sambri Mala begonnen. Miljoenen pelgrims die lopen elk jaar 41 dagen... op blote voeten naar een tempel. De tempel waar de hindoe god Ayap Aya Japan uh, mediteerde nadat hij een machtige demon had gedood. En het is de grootste pelgrimage ter wereld. Duurt tot 26 december en daarna gaat de tempel weer dicht. Enig idee, hoeveel miljoen Indiërs die die tempel bezoeken? Dat zijn er naar schatting jaarlijks zo'n uh, 40 tot 50 miljoen. Uh, en al die uh, pelgrims die hopen op een teken van de goden, op een wonder. En als ze dan gebeden hebben in die tempel... dan blijven ze daar wachten tot er een licht verschijnt. Het licht dat drie keer knippert. Uh, Satie van, hij is een uh, zakenman uit Bangalore, hij heeft dat ook gezien. In dat licht. Het is een like vlam, you know. The moment this happens, you know, everybody, you know, it's huge een uh, chant, going up there. It's like an eruption. m'ie, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, van, dan ziet het licht eruit als een vlam. En dan zegt hij ook, en vervolgens begint dan iedereen te zingen... de naam van die hindu god, een soort van uitbarsting... zoals hij dat beschrijft. En het is een evenement dat zo groot is... dat het elk jaar weer op de nationale tv wordt uitgezonden. Maar dat licht, dat, dat licht is dat wonder? Dat licht dat is een, uh, een wonder. Tenminste, uh, miljoenen zeiden dus die, die geloven dat het goddelijk licht is. Maar dan zijn er de rationalisten. De Indiërs die geloven dat er voor ieder goddelijk fenomeen... een rationele uh, verklaring is. En die rationalisten die ergeren, ergeren zich er al jaren aan. Tientallen jaren ergeren zich al groen en geel. Uh, in, in de jaren tachtig hebben... Er al foto's gemaakt uh, van, uh, van mannen die zijn dan bezig in de bossen, zo rond die tempel, op die bergen daar. En die mannen die zijn bezig met het aansteken van spirituslampen <laughs> bij die tempel in de buurt. Nou, spirituslampen, die staan dan op een hele hoge stellage. Het is een enorm ding. En dat is dan dat zogenaamde goddelijke licht. Advocaat Philip Varkees is een van deze rationalisten. Because this is a man-made disaster. And under the guise that this is a divine phenomenon. Hundreds of thousands of people were attracted there. And government simply keeps mum. Because trying to stop this might be controversial. Deze man noemt het een ramp die door mensenhanden is gemaakt. En er worden hele mensenmassa's naar de tempel gelokt. En hij zegt ja, de regering die, die hult zich in stilzwijgen, omdat de bedevaart ligt dan heel gevoelig bij de, pelgr bij de Pelgrims, dat zegt deze advocaat Fes. Ja, maar waarom zou de regering er iets aan moeten doen? Ik bedoel, die, als die pelgrims zo nodig willen geloven, dan. dan... Doen ze dat toch gewoon? Ja, nou, het, het, sterker nog, de, de regering en het tempelbestuur hebben onder druk... vorig jaar wel toegegeven dat het licht bij de tempel mensenwerk is. Hè, dat ze dat zelf aansteken. Maar dat doet dan niets af aan de populariteit van de bedevaart. Mensen willen toch dat licht zien. Nou, waar deze advocaat, deze rationalist vooral een probleem mee heeft... Dat is dat er mensen naar die tempel worden toegelokt. En vooral die drukte die dan ontstaat, die is levensgevaarlijk. In, uh, in 2011 zijn er meer dan 100 pelgrims uh, doodgedrukt... toen ze naar dat licht kwamen kijken. En vanwege deze levensgevaarlijke toestanden... willen de rationalisten dat aansteken van die lamp. Voor goed laten verbieden. En zij vinden dat de veiligheid, de openbare veiligheid vinden. Zij gaat boven religieuze symboliek. En rationalist Anil Kumar vindt dat hij als Indier een plicht heeft om zijn landgenoten te beschermen. We have a fundamental duty to our nation to develop scientific temper, spirit of inquiry, humanity, and reform. And this is cheating, this is mere cheating the people, especially the people. Ja, die Kumar die zegt, ja, we hebben een fundamentele plicht om in ons land een wetenschappelijk temperament te ontwikkelen. Uh, een, een drang naar onderzoek en naar hervorming en wat er bij die tempo gebeurt, ja, dat is mensen belazeren. Al dus Kumar, nou, dat verbod, dat is er nog niet. En ook dit jaar worden die lampen gewoon weer aangestoken en zullen miljoenen hindoes toestromen om, ja, het uh, zogenaamde wonder te aanschouwen. Willem Frank de Noten, hartelijk dank. De gids. De publieke omroep besteedt deze week veel aandacht aan armoede en armoedebestrijding. Ik ga het hebben over de cijfers achter armoede. Hoe komen die tot stand? Kun je armoede wel later cijfermatig benaderen? En wat zeggen die cijfers dan eindelijk? Ik heb verbinding met Maputo, dat is de hoofdstad van Mozambique. Daar zit Bart van den Boom van de Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening. Meneer van den Boom, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat de armoede in Mozambique in kaart brengen en dat pakt u cijfermatig aan. Wat gaat u dan precies meten? Nou, er zijn natuurlijk allerlei aspecten van armoede die meetbaar zijn. Uh, iedereen heeft wel een bepaald beeld van armoede. Maar uh, wat we meten is onder, onder andere de consumptie uh, van de huishoudens. Dus hoe, uh, hoe het uitgavenpatroon is. Uh, wat het voedselaandeel is in de totale uitgaven. Hoe de sterftecijfers zijn. En uh, daarnaast uh, worden er ook uh, dingen echt gemeten aan de mensen zelf. Vooral bij de kinderen. En dan, wordt er, uh, dan worden ze op de weegschaal gezet en uh, gemeten hoe, uh, hoe lang ze zijn. En daaruit kun je dan afleiden of mensen chronisch of acuut ondervoed zijn. Als het om armoedecijfers gaat, dan wordt er vaak gebruik gemaakt van die 1,25-norm. Wie minder dan dat bedrag per dag verdient, die is arm. Wie meer verdient, ja. is dat net niet. Is dat wel een goede graadmeter, zo'n bedrag? Dat is toch nou, per ja, land verschillend? Het is heel grof uh, natuurlijk. Die uh, 1,25 uh, dollar, dat is natuurlijk meer hier in Afrika dan, uh, dan in Europa... Uh, maar ik vind het wel een goede graadmeter in de zin dat het uh, iedereen een bepaald beeld geeft wat de absolute armoede is. Yeah. He, dus als je je voorstelt dat je in Nederland uh, 1,25, dollar 25, dat is ongeveer een euro per dag, per persoon te besteden hebt... dan uh, heb je een enig idee hoe de mensen hier uh, moeten overleven. Het is een maat dus voor de absolute armoede? Het is een maat voor de absolute armoede. Het is, het is geen maat voor de bijstand in Nederland. En meet u nu ook hoeveel calorieën een mens dagelijks binnenkrijgt? Uh, nou, dat wordt niet echt gemeten, want dat is natuurlijk een vrij ingewikkeld uh, proces... Uh, om uh, mensen de hele dag te vragen wat ze eten en waar ze hun calorieën vandaan hebben. Maar er zijn wel schattingen uh, per land, of uh, soms per provincie... hoeveel calorieën er beschikbaar zijn voor consumptie. En uh, dat wordt ook wel meegenomen in de, in de armoedeanalyse. En hoeveel calorieën hebben mensen dan nodig? Uh, nou, ongeveer 2000 calorieën per dat dag. Zo ja. Per persoon, hè? Ja. ja. een beetje hetzelfde als hier. Alleen behalve de calorieën is natuurlijk de kwaliteit van het dieet ontzettend belangrijk... Want als je bijvoorbeeld uh, alleen maar uh, calorieën uit knolgewassen uh, uit, uit, uh, zeg maar, knol eet, dan is het ten eerste is het niet smakelijk en ten tweede is het natuurlijk ook niet zo gezond. Maar dan kan je wel in die 2000 calorieën komen per dag? Dan kun je wel in die 2000 calorieën komen, maar je ziet dan dat de mensen die, die bij wijze van spreken wel van het goedkoopste voedsel 2000 uh, calorieën zouden kunnen kopen of zelf verbouwen, dat die toch hun, uh, hun uh, voedsel diversificeren. Want uh, uh, dat, dat, het is gewoon uh, on, uh, niet lekker, zeg ik al. En het is ja. ook niet uh, gezond. Dus de calorieën, dat is wel een, een maat voor armoede. Maar het is zeker niet zo dat je zegt van God, als mensen genoeg hebben om uh, 2000 calorieën van het goedkoopste voedsel te kopen, dat ze dan ook niet arm zijn. En oh. dat blijkt ook. Uit, uit uh, alle andere indicatoren die ik al noemde. Ook daar ja. doet uh, verandering van spijs eten. Maar is het dan een kwestie ja. van, van al die verschillende metingen bij elkaar gooien... en dan kun je aflezen hoe groot de armoede werkelijk is? Nou ja, hoe groot de armoede werkelijk is, dat blijft natuurlijk altijd een grote vraag. Uh, we weten wel, bijvoorbeeld hier in veel landen in Afrika en hier in Mozambique bijvoorbeeld... weten we van allerlei uh, indicatoren dat de armoede groot is. De helft van de beroepsbevolking kan niet lezen en schrijven. Uh, dat is bijvoorbeeld ook een indicator. En dan kun je al nagaan dat het al moeilijk is om een beetje een goede levensstandaard op te bouwen. En de helft van de kinderen die uh, onder de vijf, die is uh, chronisch ondervoed. Dus dat uh, betekent dat je aan de hand van de standaard groeikurves, die elke uh, ouder ook wel kent. Als je een baby heeft, van nou zit ik op 90%, zit ik op uh, 100%. Uh, dat die echt duidelijk beneden de, de ondergrens van de groei zitten. Dus die kinderen zijn tekort voor hun leeftijd. Dus natuurlijk... en dat zijn de, he de helft van de kinderen in Mozambique, bijvoorbeeld. Maar Fu funest voor de ontwikkeling natuurlijk. En het is funest voor de ontwikkeling, niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn. Want uh, chronische ondervoeding bij kinderen leidt ook later tot slechte leerprestaties... en uh, lage arbeidsproductiviteit. Nou is het toch wel een vruchtbaar land, hè, Dat Malawi, of niet? Malawi, nee, het is in Mozambique, hè? Mozambique, ja, hebben. sorry, maar dat ligt toch ongeveer in de buurt? Het ligt in de buurt. <laughs> <laughs> het, het is een buurland. En uh, Malawi is natuurlijk een stuk kleiner en... Uh, daar gaat het ook wel ietsjes beter. Maar uh, Mozambique is op zich ook wel een vruchtbaar land uh, met uh, heel veel uh, water. He, ze hebben de Zambezi, dat is een enorme uh, rivier en bekken. Daar, en uh, daar wordt ook best uh, redelijk verbouwd. Maar ja, als de mensen die kunnen lezen en schrijven is het ook moeilijk om te mechaniseren... en uh, zeg maar kunstmest toe te passen. Dus de, de opbrengsten per hectare liggen ook nog steeds erg laag. Nou, Heb je die armoedecijfers op een bepaald moment, kan er ook misbruik van gemaakt worden? Nou ja, misbruik, ja misbruik. Nou. Uh, het is, je hebt die cijfers, maar dan uh, op een gegeven moment uh, in de politiek wordt er dan gezegd van nou, uh, is nou de armoede toegenomen of afgenomen? En uh, afhankelijk van hoe je de cijfers interpreteert en analyseert, kun je tot uh, verschillende conclusies komen. Juist. En dat is eigenlijk in feite een van de redenen ook waarom ik hier nu ben. Is dat ik uh, via de, ambassade, de Nederlandse ambassade, die kregen dus een twee jaar terug een rapport in handen. Van de overheid, waarin stond dat de armoede. de afgelopen tien jaar niet gedaald is. Niet gedaald? Toen dacht, toen dacht. volgens de analyse die ze, die ze hadden gedaan. Ja. En nu bleek die analyse niet zo goed te zijn. Omdat ze al die mensen. die met 2000 calorieën aan knollen, zeg maar. op het platteland. die werden allemaal als niet arm gezien. terwijl daar de kindersterfte. en de ondervoeding heel hoog is. Dus ze hebben eigenlijk een verkeerde maat genomen. Om, die armoede, uh, te, om de armen te klassificeren, zeg maar. Maar de politiek kan dus met die cijfers een beetje manipuleren. Je kan dus die armoedecijfers erger voorstellen dan het is... om meer geld te krijgen vanuit het buitenland. Uh, dat kan, maar het omgekeerde gebeurt ook. Want in het geval van uh, wat ik net noemde... dat hier in Mozambique de armoede amper uh, gedaald is... Ja. Uh, dat was een van de redenen waarom Nederland gezegd heeft... van ja, we geven jullie nu uh, geld aan de regering... En, uh, maar jullie doen er blijkbaar niet mee met wat wij willen. Dus toen heeft de Nederlandse regering gezegd... in plaats van geld geven we nu projecten. Dus dan gaan ze eigenlijk terug naar een, uh, een manier van ontwikkelingssamenwerking... die uh, 10, 20 jaar geleden heel gebruikelijk was. Terwijl tegenwoordig uh, meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de regeringen. Dus als je dan zo'n slecht cijfer presenteert als regering... Ja. dan kan het ook wel eens uh, tegen je gebruikt worden. Armoedeonderzoeker vanuit uh, Maputo in Mozambique voor de duidelijkheid Bart van ja. den Boom. Succes met uw ja. werk daar. Nou, dank u wel en bedankt voor het interview. Geen dank. dank. Friday on my mind, het ja, moet voor de Easy Beats komen, natuurlijk. Monday morning feels so bad. Everybody seems Tuesday, I feel better. When my own eye looks good when they just don't go Australische band met een hit van 46 jaar geleden. Friday on my mind, the easy beats. De Gids.fm Bij ons op de redactie ontstond vorige week discussie over een campagne van doof. In sportjes zie je dan een reeks meisjes. En er wordt erbij gezegd dat meisje A zal stoppen met turnen... en meisje B met ballet en meisje C met zwemles. En noem maar op. Allemaal omdat ze onzeker zijn over hun uiterlijk. Dus uh, koop doof en help ons meisjes meer zelfvertrouwen te geven. Zo laat daarna de boodschap in die reclame. En sommige redactieleden vonden dat nogal hypocriet... omdat doof niet anders zou willen doen dan zoveel mogelijk producten te verkopen. Hoe dun is nou die scheidslijn tussen goed doen en goed zaken doen? Daarover praat ik met reclame- en deskundige Charles Borremans. <laughs> Charles, goedemorgen. Ik bespeur ik enig cynisme in, dit, in deze inleiding. Enig, enig. maar goed, maakt niet ja. uit. Jij kan okay. dat helemaal rechtzetten. Ja, dat ga ik ook doen. Hypocriet, die spotjes? Uh, nee, dat denk ik, uh, nee, dat vind ik niet. Uh, de daf campagne is, dat is niet een, zeg maar, een trucje. Het is ook niet iets wat in één keer is opkomen, pop om het zo maar te zeggen. Ze zijn eigenlijk al jarenlang bezig met, uh, met een campagne die uh, ja, het zelfvertrouwen van vrouwen eigenlijk wat wil uh, vergroten. Ze uh, zijn ooit begonnen met een, uh, een campagne in 2004. En uh, waarmee ze zich bijzonder afgezet hebben eigenlijk tegen dat ideaalbeeld... wat met name in de modefotografie werd gecreëerd... met flinterdunne fotomodellen met prachtige gezichtjes. Vaak waren dat gemankeerde types die vaak er uh, zo, uh, zo mooi uitzagen... als gevolg van Photoshop. Uh, dus dat dit je ja. de computerbewerking erop loslaat. Nou, ze hebben dat aan de kaak gesteld. En uh, ja... Onder andere blijft nu ook het onderzoek, dat, het is een wereldwijd onderzoek... wat uh, door Unilever is opgezet, dat heleboel jonge meiden... toch stoppen met allerlei dingen die ze leuk vinden... omdat ze onzeker zijn over zichzelf. Nou, En in het kader daarvan is deze zelfesteem, deze zelfvertrouwenweek opgezet. Of maand, moet ik eigenlijk zeggen, want het speelt de hele maand november. Ja. En uh, ja, wat dat betreft denk ik wel dat dat een eerlijke campagne van ze is, ja. Doof, Doof, is van Unilever. Heeft ja. die gigant heeft hij meer plannen in die richting? Uh, nou, ze zijn al vanaf 2010 zijn ze, hebben ze een hele grote campagne opgezet rondom het merk Unilever. Dat heet de Unilever het Unilever Sustainability uh, of, uh, nee het Unilever Sustainable Living Plan. Dus, dus het, duurzaam. Ja, het duurzaam levenplan plan van Unilever. Ook een wereldwijd programma waarbij het bedrijf zich uh, dus echt inzet op duurzame groei. Ze hebben uh, 60 uh, concrete harde Doelstellingen hebben ze op papier gezet op het gebied van gezondheid en hygiëne. Verbeterings van voedingswaarde, Het terugdringen van broeikassen. Effecten, of gassen, eh, waterverbruik terugbrengen. Afval, duurzame landbouw. Verbetering van de levensstandaard. en eh, nou, Ze willen eigenlijk mensen aanzetten om hun gedrag te veranderen. Want dat is de grootste moeilijkheid. Hè, dat wij ons gedrag veranderen. Maar natuurlijk ook hun eigen gedrag zijn ze nadrukkelijk aan het veranderen. En zijn er meer bedrijven die dat doen? Ja. Uh, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen... is ook over een breder front uh, actueel. En uh, een heleboel uh, de grote bedrijven ook, die vinden dit een zeer belangrijk onderwerp. Uh, eigenlijk is het steeds meer een essentieel onderdeel... van de bedrijfsvoering aan het worden. Uh, sinds 1999 hebben we ook de jaarlijkse publicatie... van de Dow Jones Sustainability Index. Dow Jones dat is van de Amerikaanse beurs. Uh, zeg maar de duurzaamheidsindex. En dat is een index indexering van internationaal toonagenties ondernemingen die duurzaamheid centraal hebben gesteld in hun bedrijfsvoering. Het ja. gaat om 340 bedrijven wereldwijd. 19 verschillende sectoren, dus 19 verschillende marktgebieden. En opmerk is, als je nu kijkt naar de Dow Jones Sustainability Index 2012... dat van die 19 bedrijven vier Nederlandse bedrijven op de eerste plaats staan in hun sector. Axo Nobel, daar waar het om chemie gaat... qua duurzaamheid. Philips en duurzaamheid... Om, waar het gaat om uh, consumentenelektronica. Unilever op de eerste plaats... Uh, wat betreft levensmiddelen. En Air France KLM is natuurlijk wel een Frans bedrijf... maar goed, we voed, vinden het toch nog nou, vaak... Uh, ook een Nederlands bedrijf, hè? KLM. Uh, nummer 1 uh, in travel and leisure... en daarmee aangevend dat het... de meest duurzame uh, luchtvaartmaatschappij... ter wereld is. Mag ik je deze even laten horen? Hoe ziet duurzaam koken eruit? Nou gewoon, als koken. Het zijn maar kleine handelingen die samen een groot verschil maken. Misschien niet op je bord, maar wel voor de wereld. IKEA. Ikea. Ja. Ja, duurzaamheid wordt hier dus ook echt uitgesproken. Uh, de commercie van IKEA, uh, het bedrijf dat door de Nederlandse consument wordt gezien als het meest duurzame Bedrijf. Uh, daar is een onderzoek naar gedaan. Het Sustainable Image Index 2012 door het vakblad Management Team. Voor de derde keer op rij hebben zij die eerste positie bereikt. Uh, uh, tweede plaats Friesland Campina, derde plaats Rabobank. Ik had het in het begin al over uh, die fijne scheidslijn... die er is tussen goed doen en goed zaken ja. doen. Uh, ja. Jij stelt eigenlijk dat er helemaal geen scheidslijn is? Ja, dat is natuurlijk wel. Het is ook, het is ook echt wel een ontwikkeling. Maar het is, het is voor bedrijven ook interessant. Er is ook een onderzoek gedaan door uh, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. En daaruit blijkt dat uh, ook duurzaamheid voor beleggers dus interessant is. Uh, van de ax genoteerde bedrijven die veel aandacht schenken aan uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... Uh, presteren op de beurs die bedrijven 30% beter dan bedrijven die dat niet doen. Dus mag je wel concluderen dat duurzame bedrijven uh, echt met de toekomst bezig zijn. En dat vinden beleggers interessant. Er is toch veel meer aandacht voor rendementen op lange termijn... dan uh, zeg maar de snelle termijn, korte termijn winst die er uh, tien jaar geleden uh, gemaakt moest worden. Wat men heel belangrijk vond. Uh, je ziet dat het nu echt aan het veranderen is. Hartelijk dank, Charles Bormans. Bedankt voor het praten. Graag uh, tot volgende week. Tot volgende week, Felix. Waar kijk ik nog naar vanavond? Nou, wat is dat tegenwoordig toch? Filmen vanuit de lucht. Je hebt al Earthflight, waarbij je vanaf de rug van vogels... de hele wereld kunt zien. Eerder was er Nederland van boven, van de WPRO. En nu is er Discovering the North. Vanavond de eerste van vijf uitzendingen over de natuur in Noord-Europa... vooral vanuit de lucht in beeld gebracht. Dus vulkanen, ijsbergen, fjorden en dergelijke. Om tien voor half zeven op canvas. Hoezo armoede? Natuurlijk ook op het vanavond... met Bob Keldorf, Bono, Bill Gates. Welke methode kan je nou het beste gebruiken om armoede te bestrijden? Om 9 uur op Nederland 2. Surf naar degids.fm. Zometeen Jurgen van den Berg.